Met het NOS-journaal. De Nederlanders die vastzitten op het cruiseschip De Westerdam moeten daar nog een aantal dagen blijven. Dat zegt de Holland-Amerika-lijn. Alle passagiers zijn inmiddels getest op het coronavirus. Als blijkt dat zij het virus niet hebben, mogen ze vertrekken. Op De Westerdam zaten in totaal 91 Nederlanders. 29 van hen zitten nu nog op het schip dat voor de Cambodjaanse kust ligt.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 De eigenaren van strandpaviljoens roepen de provincie en Rijkswaterstaat op om toch extra strand op te spuiten. Op dit moment mag dat niet vanwege de stikstofproblematiek. Oudvoetballer Barry Hulshoff is overleden. Hij speelde bijna 400 wedstrijden voor Ajax. De centrale verdediger van het gouden Ajax uit de jaren 70 won drie keer de Europa Cup 1 en één keer de Wereldbeker. In 1974 werd Hulshoff de eerste Nederlandse voetbalprof die te zien was in een sterreclame. Met zijn hond trad hij op in een commercial voor het hondenvoermerk Chappie. Barry Hulshoff overleed zondag. Hij was 73. Het weer. De buien trekken in de loop van de nacht naar het oosten weg. Het koelt af naar een graad of vijf. Morgen begint vrij zonnig en droog. In de loop van de dag een enkele bui bij 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 6.9. Dit is ZFM. Ja. Don't you ever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 Oh, me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 Mind. You've been trying to tell me for the longest time, and before you break my heart into there's something See if That we're only flesh and blood.